Spel op een vergadering van de vrienden. En ik vertelde dat jullie weer samen op pad zijn geweest. Met ja, de dochter van een bakker. Wacht dat wat? Nee, nou, ik kan me voorstellen. Ze had één aardige <tie> opmerking. Ze vertelde dat ze bij haar thuis altijd roggenbrood aten. Behalve haar zusje. Die kreeg witte brood, omdat ze een zwakke maag had. Ze had toen een keer gezegd dat zij ook wel witte brood wilde. En toen was haar zusje gaan schreeuwen. Nou, dan hoef je niet helemaal voor naar om te gaan. Ze kwam uit Slochteren. Dat was nog verder geweest. Ja, zo kun je het ook bekijken. Maar het ligt misschien ook wel aan mij. Het kost mij in deze interviews met Spel enorme moeite om contact te krijgen. Ik ben er niet sociaal genoeg voor iets kun je leren. Er zijn cursussen voor. Dan ja, moet goed luisteren, Karst. Ik werk hier nu al 17 jaar. 17,5. en een half. In die 17,5 en een half jaar heb ik enkele honderden interviews afgenomen. Als ik zeg dat ik niet interviewen kan, dan is dat bescheidenheid, want in werkelijkheid ben ik de beste interviewer van Nederland. Het een sluit het ander trouwens niet uit. Hm. toch niet nee ik heb die literatuur waar u om vroeg bij elkaar gezocht wilt u ze misschien meenemen nu al daar had je ook wel wat langer over mogen doen ik dacht dan is het gebeurd en u wilt ze misschien deze week al inzien oh, bijzonder aardig van je kan ik die lenen oh, de professor kan die toch wel lenen omdat jij het bent want we lenen in principe niet uit daar moet ik dan zeker nog dankbaar voor zijn ook. Nee, jij bent de enige die daar niet dankbaar voor hoeft te zijn. Dat is dan maar gelukkig ook, want dat zou maar niet goed afgaan. <laughs> ik hoorde je zeggen dat jij naar de markt gaat. Ja? Ik ga naar mijn schoonzuster op de Renier-Vinkelenskade. Dan loop ik zover met je mee. ...heeft een bijzonder goede opvoeding gehad... ...en dat maakt je tegenwoordig niet veel meer mee. Nee. Wat voor gezin komt ze eigenlijk? Reformeerde bond of christelijk gereformeerd. Haar vader is postbode. Je meent het niet. Je zegt, dat had ik nou geen ogenblik gedacht. Nee, dat zou je niet zeggen. Zo klit ze zich ook niet. Nee. In ieder geval is het een bijzonder aardig kind... ...onder mijn parapluie. Ben jij eigenlijk lid van de VPRO? Nee, van de VARA. Ik heb vorige week... ...bijna mijn lidmaatschap opgezegd. Waarom? Waarom zo'n vrouwenprogramma... ...of wat daar tegenwoordig dan voor doorgaat... ...dan zitten daar een stel van die meiden... Hè, ...want anders kan ik ze werkelijk niet noemen... ...en die praten dan met elkaar... ...over lekker neuken... ...en of je lekkerder neukt als je menstrueert of juist niet ja, zeer laag bij de grond. Maar je hebt het toch maar niet gedaan. Ja, ik kon zo gauw het adres niet vinden. En eerlijk gezegd, gunde ik en ook de lol niet. Nee. Ik heb die uitzending niet gehoord. Hm. Hoe verwerkt je schoonzuster de dood van je broer nu? Dat valt geweldig mee. We hadden gedacht dat ze wel in elkaar zou klappen... want ze kon vroeger nog geen maaltijd koken... maar het lijkt wel of ze ervan is opgeknapt. Dat is mooi. Dat vinden wij ook. Waar gaan wij nu heen? Links om het museum. Het is trouwens toch merkwaardig... voor welke verrassingen mensen je na hun dood soms stellen. Wij hadden vroeger thuis een oude dienstbode, een Oostenrijkse... die haar hele leven in mijn ouderlijk huis is geweest... En daar ook is gestorven. En ik herinner me nog de ontsteltenis van mijn zuster. Toen ze haar kamertje aan het uitmesten was. En plotseling in een boek een grote partij bankbiljetten vol. De karst, kom nou toch eens kijken, riep ze. En daar bleef het niet bij. Uit allerlei hoeken en gaten kwam 16.000 gulden tevoorschijn. Als ik daaraan denk, dan ben ik er nog akeler van. Nou, Gelukkig nog dat mijn moeder het niet gemerkt heeft. Want ik dacht toch altijd al dat ze bestolen werd. Was je daar akelig van? Nee, maar dat dat mens er nooit iets mee gedaan heeft. Misschien had ze niet de behoefte om er iets mee te doen? Ja, dan had ze er toch reisjes van kunnen maken. Misschien hield ze niet van reisjes. Waarom niet? Al was ze maar naar de familie gegaan. En als ze ook niet van de familie hield? Dat, dat is het. onzin. Iedereen houdt van zijn familie. Nou, ze had er in ieder geval iets mee kunnen doen... in plaats van ons met dat probleem op te schepen. Als je wist wat ik moeite heb moeten doen... om dat geld ten slotte via de Oostenrijkse ambassade weer kwijt te raken... dan zou je anders praten. Ken jij eigenlijk schroom tegenover de bezittingen van een overledene? Hoe bedoel je dat? Ik mocht een keer een keus doen uit de bibliotheek van een vriend van mijn ouders, een geweldige bibliotheek. Maar toen ik daar rondliep, voelde ik me zo beschaamd dat ik er zonder boek weer uit ben gegaan. Nee, dat heb ik absoluut niet. Ik zou gedacht hebben, ze kunnen het beter bij mij zijn dan bij een ander. <laughs> Je hebt toch zeker gezegd dat we dat nooit doen? Je gaat toch niet in één huis wonen met mensen die je kent? Hoe haal je het in je hoofd? Ik haal het ook niet in mijn hoofd. Ik vond het niet aardig om meteen nee te zeggen. Dus nou denkt hij dat we het misschien nog doen ook? Ja, misschien. En dan ga je straks kijken en dan zeg je toch nee? Ja. Maar waarom zeg je dan niet meteen nee? Dan hoef je toch niet eerst te gaan kijken? Omdat ik dat niet aardig vond. Hij zorgt tenslotte ook voor de katten als wij met vakantie zijn. Daar begrijp ik niets van. Wat heeft dat er nou mee te maken dat hij voor de katten zorgt? Als dat de consequentie is, laat hij dan maar liever niet voor de katten zorgen. Je gaat toch niet met mensen in één huis wonen omdat ze voor je katten zorgen? Zoiets heb ik nog nooit gehoord, dat mensen met elkaar in één huis gaan wonen... omdat ze voor elkaars katten zorgen. Als er dan één manier is om ruzie te krijgen, dan moet je bij elkaar in huis gaan wonen. Nou, dan zorgt er maar niemand meer voor de katten. Maar ik wil ook niet met ze in één huis wonen. Ik vond het alleen niet aardig om het meteen af te wijzen. Met mensen die je kent in één huis... Ik weet niet wat ik hoor. En dan zeker nog samen met vakantie ook. Oh, dan kan er weer een ander voor de katten zorgen. Hoe kom je op het idee? Het lijkt soms wel of je geen hersens hebt. Maar dat is mijn bedoeling ook niet. Dan weet ik niet wat je bedoeling wel is, maar ik ga in ieder geval niet mee. Je kunt er wel meegaan. Je verplicht je toch niet als je samen naar dat huis gaat kijken? Ik weet niet waar je je toe verplicht. Het interesseert me ook niet waar ik me toe verplicht, maar ik ga niet mee met mensen die je kent in één huis gaan wonen. Dat is wel het stomste wat je doen kunt. En als je dan een keer ruzie hebt... dan weet de volgende dag het hele bureau het zeker. Dan ga ik wel alleen. Hoe gaat het, vader? Goed. Ze begrijpen het niet meer. Dag, vader. Dag, jongen. De oude vent zit vastgebonden... Maar hij maakt zich telkens los. Ja, Gisteren was hij ineens boven mijn hoofd. Ik schrok me dood. <tie> <tie> Deprimerend hoor. Ik had niet van de man. Ga nu maar mee. Het is beter voor hem dat hij nu even alleen is. Hoe gaat het met jullie? Goed. Zo gaat het straks met mij ook. Zal ik uw kussen even opschudden? Wil jij je vader even optillen, Maarten? Zo. Zo. De, uh, vervelend voor jullie dat ik alsmaar licht te slaan. Dat vinden we helemaal niet vervelend. Slaat dus u maar rustig. Ik heb geen idee hoe onzinnig. Waar heb je geen idee van? Ik heb geen idee... Is Nicoline niet meegekomen? Nicoline gelooft het wel. Nou zeg, hoe weet ze dan of het wat is? Meneer Muller, dat ben ik. Uh, Van waar is de naam. U hebt niet het beste weer uitgezocht. Dan kan het later ook niet tegenvallen. Uh, zal ik daar maar voor gaan? U ziet, er moet nog wel wat aan gedaan worden, maar u zei dat u dat zelf wilde doen. Hoe is het dak? Het dak is prima. Net vorig jaar vernieuwd. En de fundering? Mm, voor zover wij kunnen zien, mankeert daar niets aan. Er moet toch scheuren in de muren zitten. Dat komt niet van de fundering. Het lijkt wel wat, hè? Nou, ik vind het een mooie ruimte, hoor. Hoeveel denkt u nou dat dat gaat kosten als je die scheuren laat opknappen? Nou, laat eens kijken. Wat vind je er nou van? Ik zie het niet. Maar het zou toch zo ontzettend gezellig zijn om met z'n vier in één huis te zitten. Als jullie nou de bovenverdieping nemen en wij maken die eerst samen in orde. Als je dit wilt opknappen, dan ben je twintig jaar bezig. U ziet het wel wat erg zwart. Als u allebei even uw handjes laat wapperen, schat ik het uh, op twee of drie jaar. Uh, en dan heb ik nog niet eens over de fundering. Wat doen we? Gaan we de rest van het huis nog bekijken? Er is ook nog een loods uh, waar u uw auto kunt zetten. Ik vond niks. Nee. Nou, ons leek het wel wat. Paar nog ook. Voordat je dat een woonbaar hebt gemaakt, ben je vier ton kwijt. Dus jullie doen het niet. Nee. En als we nou een beter huis zouden vinden. Dan zou we het ook niet doen, denk ik, want Nicoline wil niet in één huis wonen met mensen die ze kent. Nicoline is geloof ik wel erg op de privacy gesteld, hè? Ja, zo kun je het wel stellen. Nou, dan gaat het over. Naast u zitten, Maarten. Als je daar geen bezwaar tegen hebt. Ga zitten, Jan. Er zijn weinig mensen naast wie ik liever zit. Ik vertrouw dat jij mij daar ook toe rekent. U reken ik ook daar. Hij maakt mij voor één keer zeer gelukkig. Enzovoort, enzovoort. Ja. Voorstel om medewerkers en redacteurs aan te werven uit alle Nederlandse landsdelen. Als mede in tweede orde. Uit de Nederlandstalige volksgroepen buiten Nederland. Krijgen we nu. Ik heb het niet kunnen verhinderen, Maarten. Wist je hiervan? Nee.